Goedemorgen, ik ben Maxime de Vries en dit is het nieuws van NOS op 3. Mensen die in de rij stonden bij een coronatestplek zijn lastiggevallen. Gebeurde vorige week bij een teststraat in Eindhoven, zegt de GGD in het AD. Activisten die het niet eens zijn met het testbeleid riepen antitestdingen naar de wachtende mensen... en maakten gauw een foto van een auto die in de rij stond. Toen medewerkers met die activisten in gesprek wilden gaan, gingen ze er gauw vandoor. De GGD heeft geen aangifte gedaan... Maar hij heeft wel met de politie afgesproken dat ze hen mogen bellen als ze nog een keer worden lastiggevallen. Kinderen die extra hulp nodig hebben in het passend onderwijs, krijgen die niet altijd. Dat heeft de kinderombudsman onderzocht. De kinderen zeggen dat leraren bijvoorbeeld maar weinig weten van hun dyslexie. De ombudsman wil dan ook dat juffen en meesters meer tijd krijgen om kinderen beter te helpen. Ajax Svens hoopte nog even dat hij terug zou komen naar Amsterdam, maar dat gebeurt niet. Swatter. Yes! Swatter! Luis Suarez gaat definitief van Barcelona naar Atletico Madrid. De club betaalt 6 miljoen euro voor hem. Ook een transfer van Suarez naar Juventus ging niet door. Bij Barcelona staat Suarez op nummer 3 in de lijst van de club topscorers aller tijden. En een helder verhaal uit Den Haag. Zaterdag reed Tines met zijn scootmobiel de sloot in. Zijn vrouw probeerde hem te helpen, maar viel ook in het water. Een groepje voetballers schoot hem toen te hulp. Onze aanvoerder zie ik in een keer de sloot induiken. Ik dacht eerst van, het is misschien wel een beetje vroeg voor een kampioensduik. Maar uh, dat was het niet. Nee, ik uh, keek iets opzij en ik zag in een keer een scootmobiel met twee oudere mensen. De twee zijn uiteindelijk weer veilig op de kant gezet. Tines is de helpers eeuwig dankbaar. Nou, voor mij zijn het helden en zulke mensen hebben nou juist een liedje verdiend. Of er binnenkort ook echt een lintje wordt opgespeld is nog niet duidelijk. Wel hebben Tines en zijn vrouw de voetballers bedankt met bloemen en krattenbier. Dan nog het weer, er is af en toe zon, maar vanmiddag, maar vanmiddag vallen er ook wel wat buien, vooral in het westen. Het waait ook stevig en het is een graad of 17. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB In Noord-Holland rijdt het nog wat langzaam op de A9 Ook maar Amstelveen Tussen de knopen Beverwijk en Velzen Vijf minuten vertraging Tot zover de verkeersinformatie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 Tips voor de leukste uitjes en vakanties in eigen land, vind je op anwb.nl slash vakantievraag. Ja, van Mio's kunnen we aanvangen. Welkom bij ZFM. Met een hoofdletter Z. Van Zon, Zee, Zandvoort en Zomerhit. DT7 FM. Morning Mr. Radio, morning little Cheerios, morning sister O'Reilly, did I tell you everything is fine? Dit is donderdag 24 september, dit is ZFM Live. Mijn naam is Walter Sans en ik ben tot 12 uur bij jullie. De opening, uh, El Jerome in Morning. Ja, het is dus weer donderdagochtend. Ik ben er weer, Jaap is er, is er niet. Hij belt uh, straks om half twaalf even in... om te vertellen wat er vanavond over Alterne de allemaal uh, gaat er gebeuren. Ja, en straks om half elf, Jelmer met het nieuws. Tussendoor de column van Tino, die hoor je over twee platen. Drie, denk ik. Ja, en dan hebben we nog veel muziek, heel veel muziek. Feline, Winnie Moore, Juliette Keco waarschijnlijk. Toontje Lager, Loredana. Ja, en deze, hè. George Michael, praat er al doorheen. Hier is die you're gone i'm missing my baby still missing my baby questions that you just kiss me with you want my still available and i know you're insatiable Ik heb op de officiële ZFM thermometer 13 graden. Wat een verschil was vorige week. en uh, ja, Zoals het eruit ziet maken we tijdens deze uitzending toch echt het einde van de zomer mee. Vanaf 12 uur zou het dan gaan regenen. En dat gaat dan toch wel de hele tijd door. Bah. Ja, en er hoort dan één plaat bij. En uh, Jaap heeft hem volgens mij gisteren twee keer gedraaid. En hij is ook in het weekend bij Albert-Jan en bij Rob voorbijgekomen. Dus die Springfield. Summer is over. Met daarna de doors en dan de Colombantino.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 don't with Doors het begint te regenen, hoe mooier het weer in Zandvoort wordt. Op dit moment schijnt de zon heel hard. Hoewel, als ik achter me kijk richting zee... daar komen de wolken alweer aan. Hoor. Dus, uh, het zal van korte duur zijn en uh, geniet ervan zolang het kan. Goed, elke dinsdagochtend hebben we het programma loogmans, Stui, Paardenkoper. Ja, en Jaap Kwarekoper, die sluit dan ook nog aan. Er zijn vier Zandvoorters die allemaal anekdotes vertellen. En uh, ja, echt een, een heel leuk programma. En vast onderdeel van dat programma is de column van...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 Het zijn alleen grote maten voor hele grote spelers. Everybody is talking at me I don't hear what they're saying Only the echoes of my mind People stop and stare at can't see their faces only the shadows of their eyes I'm going where the sun keeps shining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 Voor die geweldige column van Tino Stuy. Ja, wat ga ik daar nou over zeggen? Goed, we gaan maar gewoon muziek draaien. Ik draai nog één plaatje van onze Zandvoortse Wendy Moore, de nieuwe plaat Elixir. En dan ga ik met die andere Zandvoort bellen, Jan Bekoper. Tot zo.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 Dit is die goede nieuwe Wendy Moore, Wendy Moore uit Zandvoort. En binnenkort, volgens mij, uit mijn hoofd de 26e, treedt ook op hier in Zandvoort. Kijk even in de Zandvoorts Courant zie je de advertentie staan. Goed, over de andere Zandvoorter, Jelme Koper. Jelme, je mist ons een beetje, hè? Ja, goedemorgen. Ja, dat, uh, ik dacht de afgelopen week, uh, zaterdag, goedemorgen Zandvoort gedaan. Ja. En nu heb ik toevallig ook op de woensdag en donderdagochtend deze week wat tijd. Nee, je, bent, je bent van harte welkom, uh, Jelmer. Met, uh, met het laatste nieuws, um, wat is er allemaal gebeurd hier in Zandvoort, uh, Jelmer? Ja, nou om te beginnen. De strandpaviljoens mogen eenmalig blijven overwinteren... in het gebied van het Hoogheemraadschap van Rijnland. Uh, het bestuur van Rijnland geeft hiermee gehoor... aan de oproep van Koninklijke Horeca Nederland. En hier vallen dus ook de uh, Zandvoortse strandpafioons onder... Uh, het verzoek is om de strandondernemers te ontzien, nu het coronabeleid tot een derving van inkomsten heeft geleid. Wanneer strandpaviljoens niet hoeven te worden afgebroken, scheelt dit ondernemers heel veel geld. Of de paviljoens ook open mogen gaan, is een besluit dat samen met de gemeente moet worden genomen. Uh, de reden dat uh, paviljoens normaal gesproken niet kunnen blijven staan, is omdat uh, de verplaatsing van het zand, uh, het natuurlijk proces daarvan, uh, voor de kustversterking uh, van belang is. Okay. Uh, dat is natuurlijk uh, als ze richting de winter, dus in oktober weg worden gehaald, ja. kan het zand uh, zich verplaatsen waardoor de kustlijn uh, wordt verstevigd tegen eventueel extreem weer in de winter. Okay. Uh, dus het heeft wel degelijk ook uh, die redenen. Uh, dan het volgende. Uh, met pijn in het hart heeft de Zandvoortse Rains besloten dit winterseizoen geen lessen zwemmend redden aan, aan te bieden aan uh, jeugdleden. Zo'n 60 tot 100 Zandvoortse jongeren zijn hierdoor gedupeerd. Het schrappen van de lessen heeft te maken uiteraard met de coronamaatregelen. De docenten hebben daar er volgens uh, Ernst Brokmeijer van de reddingsbrigade alles aan gedaan... om de lessen door te laten gaan. Maar uiteindelijk uh, moesten ze toch tot dit besluit komen. De enige optie was om slechts een deel van de kinderen te laten zwemmen... maar dat zag de reddingsbrigade niet gebeuren. Nee. Bij het wedstrijdbad van Center Park zijn er vanwege de coronaregels voor de jonge redders... Geen kleedkamers en ook geen douches beschikbaar was het nog uh, lastig gemaakt okay. om dit uh, voor elkaar te krijgen. Uh, volgens Ernst Brokmeijer hebben ze dus alles aan gedaan en uh, flink gepuzzeld om het toch nog voor elkaar te krijgen. Uh, misschien dat de lessen mogelijk in het voorjaar alsnog uh, kunnen doorgaan, uh, mochten de coronaregels uh, dan minder streng zijn. Okay. Dan het volgende, als het aan het college van BNW ligt, uh, moet het Badhuisplein een sterke verbinding met het winkelgebied in de Kerkstraat krijgen... En een stijlvolle aansluiting op de boulevard. Dat laat wethouder Ellen Verheij afgelopen week weten aan de gemeenteraad. De plannen en het proces voor de herontwikkeling van het plein zijn inmiddels weer opgestart. Volgens Verheij hebben deze stilgelegen door de bestuurscrisis in april en de coronacrisis. Waardoor er geen gesprekken zijn gevoerd. De gemeente voert nu uh, uh, sinds een aantal weken wel weer gesprekken met onder meer Corendon en Holland Casino. Over de herontwikkeling van dit gebied. Volgens de wethouders in de conceptvisie nog geen aandacht besteed aan parkeren. Hm. Uh, dit is in afwachting van de herziening van het parkeerbeleid waar de gemeenteraad nu natuurlijk druk mee bezig is. Ja. Uh, zuster uh, Ellen Verheijs zegt uh, er samen met het college ernaar te streven om een visie uh, op dit plan met betrekking tot dat winkelgebied en de aansluiting op de boulevard. Uh, in het laatste kwartaal van 2020 al uh, daar het eerste concept van te geven. Oké. Okay. Dan het volgende. Uh, woensdag uh, was het de dag van het kraanwater. En ook OBS De Duinroos heeft uh, uh, hier aan meegedaan. Okay. Uh, zij hebben als schoolmoto goed, groen en gezond. De afgelopen jaren is er al veel uh, aandacht besteed aan goed en groen. En dit jaar staat uh, gezond uh, extra in het zonnetje. De school heeft de dag van het kraanwater aangegrepen om alle leerlingen een zogenaamde dopperdrinkfles te geven. Om het drinken van water te bevorderen. Uh, en natuurlijk ook uh, uh, uh, uh, dat er minder uh, drinkpakjes en flesjes worden weggegooid. Ja. En dus gewoon zo'n herbruikbare fles kan worden gebruikt. Uh, de leerlingen hebben deze week ook een aantal lessen gevolgd over het belang van schoon drinkwater. Uh, wethouder, onderwijswethouder Raymond van Haag kon helaas niet aanwezig zijn. Maar laat wel weten dat hij uiteraard deze actie uh, volledig steunt. Oké. Okay. Uh, dan nog als laatste, yeah. uh, even een belangrijk bericht voor alle Zandvoorters... Uh, want 7500 Zandvoorters ontvangen een brief voor het invullen van uh, de keuze voor het donorregister. Mm -hmm. Iedereen vanaf 18 jaar in de gemeente Zandvoort die nog geen keuze heeft ingevoerd... in het donorregister ontvangt uiterlijk 3 oktober een brief met de vraag dat alsnog te doen. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport verstuurt brieven naar ongeveer 7500 Zandvoorters dus... Of vragen over de nieuwe donorwet... en de hulp bij het invullen van je keuze in het donorregister kun je ook terecht bij veel bibliotheken. Mm -hmm. uh, tot 28 juni 2020 vulde 47,8% van de Zandvoorkers uh, hun keuze over orgaan- en weefseldonatie in. Van de ingevulde keuzes zijn minstens de helft toestemming te geven voor orgaandonatie na overlijden. 37% wil geen orgaandonor worden en 11,4% laat deze keuze over. Aan de partnerfamilie of iemand anders. Okay. Welke keuze je maakt over doneren van organen en weefsels, uh, bepaal jezelf. Ook kun je je keuze altijd veranderen in het donoregister. Uh, vind je het lastig om een keuze te maken, dan is hier, uh, wordt hier uh, veel hulp uh, voor geboden okay. op onder meer de website www.donoregister.nl. Okay. En daar kan je hem ook uiteindelijk invullen en dus voor meer informatie. Top uh, Tot zover. Ja, ik, ik heb ook nog een nieuws. Tenminste, ik weet niet of jij het al eerder in de uitzendingen gehad hebt, maar ik zat gisteren even in de besluitenlijst van BMW te kijken. vraag me niet waarom. Maar ja. ik zag uh, vorige week het besluit van BMW om de licentie voor ZFM toe te kennen. Uh, tenminste, ze willen dus voorstellen aan de gemeenteraad dat ZFM voor de komende vijf jaar weer een licentie krijgt. En dat uh, gaat oh, wat goed. volgende week, uh, of uh, in de volgende commissievergadering gaat dat mee. En dan gaat het naar de gemeenteraad. Dus BMW is oh. inmiddels al om. Oh, wat goed. Ja, ja. dat is uh, in ieder geval goed nieuws. Uh, en uh, ja, de, als ik het zo'n beetje hoorde af en toe, dan uh, zit dat denk ik wel goed. Denk ik Als ook. ze erover gaan stemmen. Denk <laughs> ik ook. Goed, um, dan gaan we door met, uh, met Raccoon. Die had jij, had jij eigenlijk aangevraagd, hè? De echte vent. Yeah. Ja, zeker. Ja, het nieuwste nummer van hen. Uh, de echte fan. En uh, ja, sowieso muziek van Raccoon is uh, ja. over het algemeen wel uh, lekker om te luisteren. Maar dit nummer is denk ik juist in deze week of ja. juist in deze tijd uh, erg mooi om naar te luisteren ja, en dan vooral een bepaalde zin en die lees ik even voor uh, en wie loopt weg wie durft het aan om voor een ander op te staan, nou die vond ik wel ja. ontzettend mooi, mooi dus ja. laten we maar gaan luisteren goed, ben je er volgende week ook weer? Uh, dat moet ik nog even kijken, maar ja. dan laat ik dat weten is goed, dankjewel Jelmer en succes in Doei. de Utrecht. Jo, dank je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 Het mietje wie de man? Je lokt de baas niet uit de tent, dus zeg me. Zeg maar wie het verste de kan. Op verzoek van Jan Koper die daarvoor ons weer helemaal bijgepraat heeft over het nieuws hier in Zandvoort. Ja, nog 15 minuten en 54 seconden zie ik op ons gloednieuwe systeem hier in de studio. Wat een mooi systeem hebben Martijn en uh, Marcus er weer van gemaakt. En uh, ja, ik ga gewoon maar door met muziek. Uh, Stromai, deze defilé. Niet zo bekend, maar erg mooi. Elle défile On voit nos vies défiler Sur le fil On voit les années filer On essaye de filer droit Et on peut pas rembobiner Tous ces nœuds dans nos vies On pouvait les dénouer Je me demande après toutes ces années Encore et encore, je le sais bien Là où je ne vais pas, mais pas encore Là où je voudrais aller, je me doute bien Que si je me laisse aller, ça me ferait pas tort Je ferais bien de franchir le pas En tout cas j'aurais tort de ne pas essayer Si je voulais, je pourrais même m'arrêter Faire machine arrière, d'ailleurs pourquoi les barrières Devrais-t-elle toujours être dépassée Pourquoi j'ai peur d'être dépassé Par qui et par quoi Je ne sais pas Mais ce que je sais, c'est que si j'ai peur C'est que je suis pas le dernier Comme s'il n'y avait qu'une arrivée Qu'un seul endroit, qu'une seule route Où on devrait aller Ça m'étonnerait Tout ce que je sais, c'est que je sais pas Et j'y vais pas à pas Ouais, pas à pas Ouais, pas à pas Et j'y vais pas à pas Pas à pas J'y vais pas la part Tout ce que je sais c'est que je sais pas, c'est que je sais pas, c'est que je sais pas, c'est que je sais pas Et j'y vais pas à pas, pas à pas Valerie en volgens mij komt zij uit Haarlem. Goed, we gaan even terug naar de 82e tijd zonder internet, zonder social media, waar iedereen heel rustig leefde. Toch een toontje lager en die kwam met deze plaat zoveel te doen. Mijn boodschappen nog doen en straks de vuile was, mijn haren dat wil ik groen.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 te doen, ik moet nog Girokaarten bestellen... en 008 bellen. Ja, dus 008 bellen. Weet je nog wat dat was? Dat was de informatienummer. Dan kan je je bellen van... Uh, ja, wat is het nummer van die of wat is het nummer van dat. En dat, kon je, dat kreeg je dan. En dat werd 68 miljoen keer... werd dat gebeld uh, per jaar. En op nummer 2 stond 002. En dat was de tijdinformatie. Dat bestaat nog steeds. Dat, uh, dat wordt elk jaar nog 200.000 keer... Uh, wordt dat uh, uh, gebeld. En dan, uh, dan hoor je dit... Bij de volgende toon is het 10 uur 55 minuten en 40 seconden. Ja, zo klinkt dat dus. En zo ging dat vroeger dus ook allemaal. Nou ja, je hoort het al, nog 4 minuten tot het einde van dit programma. Ik ga Lou Rose draaien en dan hoor ik je graag weer terug om 11 uur na het journaal en de reclame en dat soort dingen allemaal. Tot zo.